Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hamas heeft het lichaam van een gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis. Het lichaam wordt nu naar Israël gebracht... waar de identiteit zal worden vastgesteld. Hamas moet de lichamen van 28 overleden gijzelaars overdragen... als onderdeel van het staakt het vuren in Gaza. Dit is het dertiende lichaam dat wordt teruggebracht. Het lichaam dat vorige week door een boer werd gevonden... op een akker in Abbenes is van een man. Dat bevestigt de politie aan de regionale omroep NH. Een misdrijf wordt uitgesloten. Wel wordt nog onderzocht of het slachtoffer mogelijk uit het landingsgestel van een vliegtuig is gevallen. Abbenes ligt op een aanvliegroute van luchthaven Schiphol. De politie verwacht dat het onderzoek nog wel een aantal maanden zal duren. In Zuid-Korea heeft een basisschoollerares levenslang gekregen voor de moord op een kind van zeven. Dat gebeurde begin dit jaar. Volgens haar advocaat heeft de vrouw van 48 last van een depressie en psychische stoornissen. De aanklagers stellen dat de vrouw haar persoonlijke problemen... en ontevredenheid over haar werk als reden heeft gebruikt voor de moord. Ze lokte het kind naar een klaslokaal en wurgde en stak haar met een zelfgemaakt wapen. Het kind overleed in het ziekenhuis. Tegen de vrouw was de doodstraf geëist. Voetbalclub Kozakkenboys uit Werkendam distanceert zich van de kwetsende spreekkoren... die zaterdag werden geroepen bij de amateurwedstrijd tegen SV Spakenburg... Kozakke Boys meldt op de eigen website dat inmiddels duidelijk is dat een deel van de supporters kreten als AZC weg en Na afloop van de wedstrijd werden Spakenburg-spits Ahmed El Azouti en zijn familie belaagd. De club doet zelf onderzoek naar het geweld en de KVB is met een tugrechtelijk onderzoek bezig. Het weer vanavond en vannacht veel buien. Het koelt af tot een graad of 12. Ook morgen is het wisselvallig. Dan wordt het 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 anders dan je van ons gewend bent, want net zoals vorige week... heb ik ook vanavond weer een bandinterview met Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Met onze biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band... hun carrière, een nieuw album of EP-release. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek... en draai ik uiteraard ook indien mogelijk een hele oeuvre of een grote selectie ervan. En na het gezellige interview met Corné en Glenn van de Amsterdamse... Groove metal band Once Mortals mag ik vanavond... de uh, thrash, Death en Speed Metal Band Obstructor uit het prachtige Haarlem ontvangen. Heren, van harte welkom en ontzettend bedankt... dat jullie uh, vanavond bij Play It Loud aanwezig wilden zijn. En gezellig uiteraard. Ja, leuk. Om over jullie uh, bandje te praten. En het onlangs verschenen nieuwe album, natuurlijk Post Extinction. Ja, ja. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan uiteraard. Uh, en heel erg tof jullie vanavond te gast hebben. We gaan er een leuke en gezellige avond van maken... met vooral heel veel eigen muziek. Uh, later dit eerste uur uh, van het debuutalbum Wrong End. En natuurlijk straks in de tweede uur uh, veel aandacht besteden aan het nieuwe... onlangs op 26 september verschenen tweede studioalbum Post Extinction. Totdat dat zover is, uh, willen wij natuurlijk heel graag van jullie weten... wie jullie zijn, wat jullie binnen Obstructor doen... en wat jullie bezighouden in het dagelijks leven natuurlijk. Middels de traditionele rond. Aan wie mag ik uh, het woord geven als eerst? Oh, nou, hallo. Ik uh, ben Bas van Obstructor. Yes. Ik uh, ben de zanger en de gitarist... Um... Ja, uh, wat doe ik in het dagelijks leven? Nu niet meer zoveel. Nee. Ik uh, ben sinds vanochtend ontslagen. Oh, serieus? Oh, wat zuur. Dat is nou, toch wat minder feestelijk. Dat, ja, lang verhaal, maar oh. ik heb nog niet getekend voor het einde van mijn contract. Okay. Dus ik ben nu uh, werkloos. Oh, je weet niet meer queen job zo. Oh. Dus dat, uh, ja, nou ja, goed. Hè? Dat hoort er een beetje bij als je een metalband speelt. Ja, wat nou, zuur, man. Ja, nou goed, dat is, uh, dat is mijn leven. Ja, okay. ja. Nou. Precies, ja. Ja, ik ben uh, Dennis, ik ben uh, bassist en de backing vocalist van Obstructor. Uh, in het dagelijks leven doe ik op het moment ook niet zoveel, want in september is mijn contract ook uh, opgezegd. Dus uh, op het moment ben ik ook even Pro. op zoek naar wat anders. Oh, joh. Maar uh, de band houdt ons uh, druk genoeg en gezellig genoeg bezig. Nou, daar gaat het om. Nou, dan is onze hoop gevestigd op uh, de laatste. Ja, ik, ik kom uh, uit het kantoor. Ik uh, ben Juri, okay. ik uh, speel gitaar. Ja. Uh, sinds uh, een jaar ben ik uh, bij Obstructor uh, ja Gesloten. Bijna een jaar, hè? Morgen geloof ik. Ja, Morgen, een ja. Ja. Morgen een jaar. Ja. Gelukkig ja. toch nog een feestelijke aangelegenheid. Zeker, zeker. Nou, ja. gefeliciteerd. En ja. wat, uh, wat deed je ook? Ik doe in het dagelijks leven werk ik in software sales. Dat dus is een stuk minder interessant dan heavy metal. Ja. Maar, uh, ja. Of werkloos thuis zitten. Ja, precies. Maar, maar, maar dat betaalt wel de rekeningen. Dus, uh, daar, dus daar gaat het dat om. Ja. Oké, okay, dank jullie wel voor deze introductie, mannen. Zoals gezegd hebben, jullie inmiddels al twee volledige langspelers gereleased, dus mogen we zeggen dat jullie geen onbekende meer zijn in de Nederlandse thrash- en speed metal scene. Dus al een uh, poosje meedraaien uh, daarin. Wordt zelfs van jullie gezegd uh, dat jullie local legends van de regio zijn. Uh, <laughs> dat zijn mooie woorden, toch? Dat zijn hele mooie woorden. Ja, ja. ja. wow. ja. komen niet van mij, maar ik weet niet. Nee, heb ja. ik uh, Wel vet. van Nicky van de Schaaf. Ah, van Metal van uh, Metal, Final. Die uh, ja. heeft dat uh, vermeld. Uh, nou, we gaan even terug op de tijdlijn. Uh, wanneer en hoe is het allemaal precies begonnen voor uh, Obstructor? Um, ja, officieel in 2016. Mm -hmm. uh, en... Voor het volledige verhaal moeten we nog een stapje terug. Want Joeri en ik speelden eerst in een andere band. Yeah. Uh, genaamd Sabotage. Sabotage. Yes. Okay. En uh, onze, onze originele drummer daarvan die, die viel wel eens uit bij oefensessies. Mm -hmm. uh, dus dat was Max. Dat was toen de tijd al een van mijn beste vrienden ook van school. Ja. Uh, die drumde ook wel wat. Maar niet professioneel of in een band of whatever. En die zei van ja, ik vind het wel leuk om af en toe mee te spelen. Ja. Nou, dus die viel af en toe in bij oefensessies. En uh, ja, we kwamen er eigenlijk achter dat als hij meespeelde bij oefensessies... dat het allemaal... Um, ja, niet per se beter ging, maar gewoon anders. Je, ja. je merkt dat je een andere interactie hebt, een andere chemie met iemand in een band. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat was best wel aanstekelijk. Ja. En um, ja, toen kwam eigenlijk het idee bij Max en mij om gewoon samen een uh, klein beetje muziek te gaan schrijven. Niet zozeer een band te starten, maar gewoon muziek te maken. Ja. En uh, ja, dat zal begin 2016 zijn geweest, een beetje dat we dat idee hadden. Ja. Uh, ik speelde toen nog basgitaar. Nog geen gitaar. Okay. Uh, maar ja, met een bassist en een drummer alleen kun je okay. geen band vormen. Alleen. dus uh, wel, hè, maar ja. het kan wel. Voor het gemak. Ja. Uh, ik had wel een gitaar staan thuis. Dus toen ben ik gitaar gaan oefenen. Okay. En uh, eigenlijk in de loop van 2016 liep dat zo lekker... dat we dachten van, weet je, we gaan er gewoon een band van maken. Fuck it. Ja. En, uh, en dus eigenlijk gekregen. eind 2016... ik denk volgens mij in oktober of november ook... Uh -huh. uh, hebben we gezegd van, joh, dit is gewoon een band. En we gaan uh, nummers schrijven en bandleden zoeken. Ja. En... Uh, ja, eigenlijk sindsdien zijn we best wel in een, in een goede stijgende lijn onderweg. Ja, zeker weten. Ja. Daarover uiteraard straks meer. Ja. Uh, maar uh, hoe kwamen jullie op de bandnaam, obstructor? en is dat daar nog een uh, bepaalde betekenis achter toen jullie voor de naam kozen? Ja, de, we heten eerst Massgrave. Massgrave? <laughs> Massgrave. Massgrave, ja. En ja. we dachten dat is wel, uh, dat is wel death metal. Ja. En toen dachten we van ja, dat is een beetje te death metal. Want ja. er zijn sowieso een miljoen andere bands die Massgrave heten. Ja. En, um, Lastig ook, hadden ja, ja. we ja. denken. ja. En we wilden wel een pakkende naam, het moest, ja. één, het moest één woord zijn. Uh -huh. En toen zei Max op een gegeven moment, toen zaten we s'avonds buiten voor onze oefenruimte met een biertje. En hij zei van, ik heb volgens mij een betere bandnaam, man. Ik zei van, oeh. Hij zei van, ja, obstructor. Ik van, oeh, wat betekent dat? Ja, was vroeger was het een, een schip, een soort mijnenveger, die ook gesneuvelde mijnenvegers uh, ruimde. En dat was wel een goede naam. Zei, ja. Maar ja, vet, maar het moet wel met een K, want dan klinkt het Duits. Ja, precies. ja dus uh, toen obstructor met een K, die nog steeds <laughs> vaak verkeerd gespeld wordt. <laughs> uh, ja sinds uh, begin 2017 is dat dan. 2017, oké. Okay, ja. nice. Er bestaan nog geen andere bands met dezelfde naam dan? Uh, er bestaan er twee en die okay. zijn allebei niet actief. Niet actief meer. Volgens uh, okay. Metal dus Archives. Nu, nu de, de enige actieve, dus yes. deze naam. Yes. Uh, toen jullie met de band begonnen waren jullie eigenlijk allemaal nog jonge jongens. Nu, jullie zijn nu nog steeds nog jong steeds. natuurlijk, maar uh, <laughs> heel jong in uh, begin. Uh, ja, hoe, hoe jong waren jullie? Of hoe Oei. Jullie begonnen? Ja, dat was, uh, nou ja, 2016. Toen was ik, uh, was ik net 18 geworden. Ja, precies. Ja. En Max, Max ook, Max ja. is niks naar even houdt. Ja. Okay. En hadden jullie al ervaring? Ja, ja, je had natuurlijk de, de band met hem. Ja. En, uh, uh, verder nog andere bands? Of, je nee, gespeeld hebt? Nee? Nee, ja, uh, sabotage was echt wel ons, uh, ons main bandje, zeg ja. maar. En ja. Max had daarvoor ook nog nooit een echte band gehad. Okay. Uh, we hadden allemaal wel al van die kleine dingetjes gehad, zoals uh, begeleidingsbands voor talentenshows of toneelsvoorstellingen, uh, weet je wel. Ja. Maar gewoon heel erg op de achtergrond. Ja, uh, precies. Nee. Maar ja, op wel, of Mescor toen de tijd was wel de eerste echte echt de eerste band, band voor ja. ons. Oké. Okay. En van jou, Dennis? Uh, ja, voor mij. Ik ben in 2021 ja. bijgekomen nadat ik een oproep van uh, de jongens zag uh, dat ze op zoek waren naar een bassist. Mm -hmm. Ik speelde zelf geen bas, had wel een bas staan. Ik denk, hoe moeilijk kan het zijn? Yeah. Lastiger dan uh, ik verwacht had. Uh, ja, dus toen, uh, nou ja, eerste auditie speel ik gewoon lekker met mijn plektrum uh, op die bas. En ze zeiden van, ja, eigenlijk heel leuk en aardig... maar ik wil wel dat je met vingers leert spelen. Ja. Dus toen heb ik echt gestreden als een malle om voor die tweede auditie... nog geen twee weken later diezelfde nummers op vingers te kunnen spelen. nou ja. Dat kon ik en dat heeft me denk ik ook een stapje meegegeven... om, uh, 100%, ja, ja. om uh, bij de band te komen. Uh, daarnaast, daarvoor was ik eigenlijk niet zo echt actief in bandjes. Ik heb in ja. één losbandje gezeten... Ik was veel meer actief in uh, zangkoren, musicals... Okay. en uh, een beetje meer in die hoek van ja. de muziek te vinden. Dat is wel heel wat anders inderdaad. Is heel wat anders, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Uh, en uh, wisten jullie trouwens ook al meteen... wat voor een uh, stijl jullie wilden bespelen met uh, Obstructor En hoe zouden jullie zelf de muziek uh, die jullie maken omschrijven? Max en ik zeiden altijd... het moet boos zijn en er moeten Beats in zitten. Ja. <laughs> dus dat was het een dat beetje. Was, dat is het wel een beetje. Ja. Goed gelukt. Ja, vind ik wel. Ja, mooi, mooi, <laughs> maar mooi. Nou, je stuurde me in overeenstemming met de rest van de band... een lijstje van nummers door... die vanavond uh, van Obstructor gaat draaien. Maar ook uh, van twee bands... die van belangrijke invloed zijn geweest voor je geluid. Eén daarvan hoorden we aan het begin van de uitzending. Kan altijd er meteen lekker bruit in met de Belgische band Aborted, die een mix van Grindcore en Death Metal speelt. Je hoort dus met het nummer uh, Deep Red, afkomstig van het tiende album Terror Vision uit 2018. Vette band Aborted. Uh, in welk opzicht zijn zij zo bepalend geweest voor het geluid van Obstructer? Um, sowieso heel erg voor Max. Uh, Max is als drummer ja, heel erg geïnteresseerd in bands die, die altijd extremer gaan en sneller gaan. En, ja. uh, dat snap ik heel goed, want ja. hij, uh, hij speelt heel erg in die league. Dat, is, okay. uh, dat vind ik wel echt uh, heel vet om te zien. Ja. En dan, uh, ik vind het ook heel cool dat je duidelijk in zijn spel kan horen waar bepaalde invloeden vandaan komen. Ja, ja. En ja, dat is qua drummen en ik denk qua muziek wel gewoon het, het algemene extreem plaatje. Ja. Ik denk dat Max er wel uh, is echt wel vanuit hem uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja. zijn jullie zelf ook uh, groot liefhebber van uh, de Trash en de Death Metal? Ja, ja, ja? absoluut. Ja? en in welke ja, bands trokken jullie naar uh, Death en Trash Metal geluid oh. van Obstructor? Ja, echt heel veel. Ik, ja. Uh, ja, ik zal er niet omheen draaien, sowieso Metallica. Gewoon ja. een all-time favorite, wel True. Metallica. De ja. Death, hetzelfde verhaal. Ja. Uh, maar ook wel bands zoals Nuclear Assault, uh, onbekendere bands zoals Miscreants, Void. Het zijn hele underground bands en daar ben ik afgelopen jaren een beetje ingedoken. Okay. Dat is uh, echt wel een liefde voor mij geworden, ja. zeg maar. Ja. En jullie? Yeah. Ja, voor mij. Uh, ik ben echt een old school metal guy. Dus ja. uh, wat je in het introotje draaide, dat uh, is bij mij ook heel vaak uh, te horen. Ja. Uh, echt die 80s, uh, New Wave of British Heavy Metal, mm -hmm. uh, Priest, Maiden, Sabbath. Uh, maar ook, dus uh, Metallica. Nou, Death, dat kan ik ook, uh, kan ook graag opzetten. Ja. Um, als het maar episch is en groot klinkt, dan, dan, dan vind ik het vaak wel uh, heel ja. gaaf. Als het ja. maar kazig is. Als kazer. het maar kazig is. Geesy. Ja, is Ja. ja. ja. Sweet en voor mij, uh, mij naast, ja, naast gewoon een beetje die uh, de old school metal, uh, mm -hmm. ook heel erg van de nu metal, de Korn, de nee. Slipknot, de Avenged Sevenfold. Een beetje in die trant, de jaren 90 Zero's, ja. uh, hebben mij ook wel stiekem in dat zwaardere genre getrokken. Ja. Waardoor ik hier uh, mooi met de heren om tafel zit. Nijs, nice, nice, <laughs> ja. Ja, altijd een uh, goede periode geweest, inderdaad. Nu metal ook, zeker. Ja. Uh, wanneer begon de liefde voor metal bij jullie, individueel? We gaan wel heel ver terug, denk ik. Ja, heel ver terug, ja. ja. Maar jong? Ik was heel jong, ja. Yeah. Ik zat op de basisschool. En toen... Uh, ja, toen, ik was sowieso al via mijn moeder heel erg fan van, uh, van Queen. Yeah. Uh, nou ja, Queen is toch wel ook een beetje grondlegger van metal. Daar kwam ik veel later pas achter. Ja. Maar ja. toen de tijd vond ik het wel al vet. De, de mm -hmm. heftigere nummers van Queen. Ja. Kiss ook. Al is dat niet echt metal. Nee. Uh, ik vind ze... Ja, dat is toch echt dat wel een... Zeker. Zeg je dat? Een soort uh, bouwsteen van mijn jeugd. Zeker, ja. <laughs> ja, en... Uh, mijn oom had een keertje een soort mixtape op cd gemaakt voor mij. Okay. Dat is de, de broer van mijn moeder. En die ja. zei van ja, als Bas dat leuk vindt, dan heb ik wel wat voor hem. En toen kreeg ik een stapeltje mixtape cd's van hem. Waar hij van alles op had gezet. Van, ah, nice. de, van Guns N' Roses en Metallica en Bon Jovi. Uh, Allemaal ja. van die shit. Zo kwam je dus in aanraking met die muziekstijl. Ja, ja. zeker. Nice, ja. nice. En jij hier ja. Uh, ja, ja dus. voor mij uh, een deel vanuit uh, allebei mijn ooms. Van zowel mijn vader als mijn moederskant. Mm -hmm. Van mijn vaderskant speelde zelf uh, in Zeeland... speelde hij in een grote metalband. Yep. Uh, Daar vanuit altijd de muziek hoort En vanaf mijn andere oom ook op zijn slaapkamer... heel veel korn en slipknot. Mm -hmm. Zo is het er bij mij ingekropen, ja. eigenlijk. Nee, is ook vrij jong dus. Ook vrij jong, ja. Hoe ja. was je? Ik denk uh, ff, nou, een jaar of tien dat ik bewust oh. zeg maar, door had... dat het echt wel zware muziek was. En dat ja. ik er ook... Fysiek naar wilde luisteren. Okay. Nou, en niet uh, bang voor wegrennen. Nee, precies. Ja. <laughs> en bij jou, jullie. Ja, want, uh, ik ben eigenlijk opgegroeid met YouTube. Dat is uh, heel anders, maar mm -hmm. dat uh, kwam via mijn moeder eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, vanaf ook dat ik een jaar of tien, elf, twaalf... Ik, ik, ik weet nog heel goed dat mijn vader een keer uh, Justice for All van Metallica opzette in mm -hmm. de auto. Die had hij nog wel vroeger liggen. Oké. Okay. En dat vond ik toch wel interessant. Ja. Dus Die heb ik toen geleend. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, de wonderenwereld van het internet opgedoken. En heb ik gewoon... Ja. ...heavy metal ingetypt. Ja, dan kom je al gauw uit op de Black Sabbath, ...en ja. de Iron Maidens van, ja, van deze wereld. Ja. Dus, God, ja, zo is bij mij een beetje een balletje okay. gaan rollen. Want ik, ja, een jaar daarna wilde ik natuurlijk... ...gitaar leren spelen. Ja, precies. Dus, dat uh, wil ik ook. Ja. Ja, inderdaad, <laughs> dat snap ik heel goed. Ja. Hadden jullie muzieklessen? Of was het uh, vooral... Uh, nee, sorry. Uh, Wanneer begonnen jullie eerst uh, met het bespelen... ...van jullie instrumenten? En hadden jullie uh, muzieklessen? Ja, ik, ik was een jaartje of twaalf ook. Uh, en toen ja, ik begon eerst gewoon... Uh, ...met een proeflesje op een akoestische gitaar. En ja. dat was al snel... Uh, elektrische, okay. sparen, zakgeld. Uh, ja. Toen heb ik een jaartje of vier heb ik les gehad. Okay. En toen uh, zei die leraar van, ja, allemaal leuk en aardig, maar al die speed metal shit voor jou. <laughs> nee, ik kan je een beetje vertellen wat hij ongeveer doet, maar ja. het is niet mijn specialiteit. Dus toen ja, heb ik het daarna een beetje zelf maar, maar opgepakt. Zelf, ja. Uh, ja, ja, precies dat leert men, hè? Dus ja. Zelf leren. NBA, hoor, ja. Ik. ja, ik was uh, ook een jaar of twaalf, dertien. Toen dacht ik ook van joh, ik moet gewoon een keertje gaan beginnen met gitaar spelen. Ja. Uh, daar heb ik een klein beetje hulp gehad van mijn vader en van mijn oom. En verder alles uh, zelf gedaan ja. eigenlijk. Oké, okay. ja. beter. Knap. Vet. Ja, zeker. Ja, ja In de uh, zomervakantie van de van groep 8, naar de brugklas. Toen uh, had de toenmalige vriend van mijn nicht, die was bassist. Mm -hmm. En die zei, weet je wat vet is? Basgitaar. Ik zeg, ja. dat klopt. Ja. <laughs> en toen uh, ben ik basgitaar gaan spelen. Heb ik uh, best wel wat jaartjes ook muziekles in gehad. Dat mm -hmm. uh, was meer muziekles in theorie en in samenspel met andere bandleden. Maar dat was in 2010. Mm -hmm. En sinds 2010 ben ik al echt actief bezig met uh, van alles eigenlijk. Okay. Basgitaar, ja. gitaar. Bas en gitaar, yes. Ja. Ja, wat je al zei. Uh, hoe, hoe hebben jullie uh, de invloeden van Trash, Death en Speed uiteindelijk uh, samengebracht tot jullie eigen stijl? Ja, gewoon spelen. Spelen. Gewoon spelen. Ja, ik denk dat een hele grote factor wel was. Um, ik, ja, toen Max en ik begonnen met de band was ik dus bassist. Ja. En ik, ik was heel erg ingespeeld op het, op het ritmische element van, van muziek maken. Mm -hmm. En mijn gitaarskills waren absoluut niet daar waar ze hadden moeten zijn. Dus vanuit een soort beperking ga je toch wel denken van... oh, ik kan het niet zo, maar ik kan het wel zo. En ja. daar komen bepaalde riffs uit. Ja. Uh, en dat was gewoon heel fijn om dat samen met Max te doen. Want Max die is heel snel van: Oh, dat is kut, maar misschien kun je het beter zo doen. Ja. <laughs> dus daar komt dan, dan ook een wel eens snel een soort eigen cocktailtje van, ja. uh, van muziek uit. Nice, ja. nice, nice. Naast de death metal van Aborted uh, hebben jullie nog een nummer... Uh, van een belangrijke, invloedrijke band doorgestuurd. Oh. Ja, uh, als grapje. Nee, niet, Die grapje. niet uh, Nee, Nee, nee. wel serieus. Die niet echt onder de klassificatie metal kan worden gelabeld. Ik heb het uh, over de legendarische, progressieve... en psychedelische Engelse rockband Pink Floyd. Nu ben ik heel benieuwd uh, ja, waarom juist zij... Uh, zo'n belangrijke uh, invloed zijn geweest voor de band. Nou ja, Pink Floyd is wel uh, zo'n naampje dan ineens weer. Mm -hmm. hè? Um, en ik heb toch altijd een zwak voor ja, zeg maar een legendarische bands, legendarische artiesten... want daar zit een verhaal achter. Ja. En dat verhaal pakt mij altijd heel erg. En het verhaal van Pink Floyd vind ik zo ontzettend pakkend... omdat het, het, ja, het voelt haast een beetje als een soort uh, geschreven verhaal. Ja. En dat, dat vind ik gewoon heel cool. En ik vind het heel cool dat je uh, de, de, de, de persoonlijke situaties van die band... dat je dat heel erg terug hoort in de muziek. Ja. Dat vind ik heel inspirerend. Ja. En uh, ook als je het een beetje in de tijdsgeest zet... Uh, ja, het nummer wat is dan meteen gaan draaien, komt van, van Albem Medal. Mm -hmm. Komt uit 1970? 71? 71, ja. ja. Dat is ja. een hele rare tijd om over na te denken ja. dat dit nummer daaruit komt. Ja, precies. Dus dat ja, dat het dan al zo progressief klinkt, ja. dat vind ik heel bijzonder. Ja, zeker. Dus, het uh, was dan ook een uh, belangrijk nummer dat de overgang markeerde van een vroegere experimentele succes naar een latere meer mainstream populariteit. Uh, nou ja, je begrijpt dat de originele versie vanavond niet gedraaid kan worden, dus uh, koos ik voor de edit version uh, die op de greatest hits dubbelaar verscheen met dezelfde titel als de track en nog een dikke kwartier duurt. Uh, Kunnen we voor ik hem ga draaien waarom jullie voor Echo's kozen? Ja. Um, ja, ik, ik vind het gewoon heel erg vet hoe dit nummer... Uh, op een gegeven moment afwijkt van muziek. Mm -hmm. Het is geen muziek meer, het is gewoon geluiden en toch... Uh, vroeger helemaal, als dan bijvoorbeeld op de Top 2000... Uh, op Oudejaarsavond, toen ja. ik kwam zeilen, dacht ik van... Ja, ik ga toch luisteren. Ja, toch alles, alles ja, luisteren. Ja. En dan beginnen ze met zingen in die, in die tweelaagse harmonie... En en dan zingen ze in het begin over die Albatross. En dan, dan als klein kind dacht je van... Oh, een Albatross. Ik zie het helemaal voor me. Weet ja, wel. En dat weet niet, ja, het is dat gewoon iets magisch is. voor ja. mij geweest. Ja, uh, ja. inderdaad. Ja. Zeker. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Uh, nou, dank jullie wel. We gaan hem lekker draaien. En uh, met aansluitend de uh, titeltrack van het eerste album van uh, jullie band. Het in 2020 verschenen Wrong Hands. Uh, waar we het daarna over gaan hebben. Dus genieten van Pink Floyd, Echoes. En tot over 20 minuten. <laughs> Thank <laughs> you. to rise And through the window in the walk comes streaming durende echo's van de progressieve psychedelische rockband Pink Floyd, dat een uh. belangrijke invloed was geweest, is geweest voor mijn speciale gasten vanavond uit Haarlem komende Trash, Death en speed metal band Abstractor. Draaijde ik ook nog eens de titeltrack van hun debuutalbum Wrong Hand na afloop. Heren, nogmaals uh, ontzettend leuk dat jullie er vanavond zijn, uh, ja. om er over jullie band te hebben. Uh, straks gaan we het uitgebreid hebben over jullie vorige maand op 26 september uitgebrachte tweede album Post Extinction. Maar natuurlijk wil ik jullie eerste album Wrong Hands natuurlijk, dat in 2020 uh, uitkwam, ook even kort met jullie bespreken in het resterende eerste uur. Mm -hmm. uh, wanneer precies zijn jullie begonnen met het schrijven van dit eerste album dat midden in de... Oeh. Corona-pandemie vers En hoe liep het uh, opnameproces? Waarin samenkomst nogal moeilijk was? <laughs> ja, en toen we begonnen met schrijven waren Max en ik nog met z'n tweeën. Mm -hmm. Dat was ook in uh, 2016 toen. Ja. Um, en ja, we zijn gewoon ooit begonnen. Er is nooit ja. echt een startdatum geweest van... van, vandaag ah. gaan we beginnen met schrijven. Nee, precies. Um, het eerste nummer wat uh, geschreven we geschreven hadden in zijn geheel... was Cry for Justice. Okay. Uh, daarna is het, denk ik, Threat to the Manage geweest. Uh, wrong Hands en the Pile uit mm -hmm. mijn hoofd. En uh, de, in de loop van de tijd zijn die andere nummers er gewoon een beetje bijgekomen. Ja. Uh, en toen um, ja, dus zijn we volgens mij in 2018, eind 2018, begonnen met opnemen. En ja. uh, we hadden echt wel als doel gesteld voor onszelf: we willen het zelf doen. Ja. We vonden het gewoon heel erg interessant om, om die hele studio uh, uh, happening eromheen ook te, te leren en ja. te doen. En toen zijn we heel armoedig begonnen met, uh, met een laptop en een, uh, een losse USB interface microfoon. Uh, heel armoedig. Ja. En uh, dat klonk kut. En ah, ja. daar waren we ons heel bewust van. Ja, ja. Dus dat moest beter. Ja, <laughs> en uh, ja, toen hebben we uiteindelijk ook met, uh, uh, met financiële steun van de ouders van Max... hebben we uh, ja, best wel een mooie studio apparatuur kunnen kopen okay. om mee te beginnen. Nice. Ja. En uh, in de tussentijd waren we ook verhuisd naar een nieuwe oefenruimte... die ook kon fungeren als studio. Mm -hmm. uh, ook shout-out naar de ouders van Max, want die hebben daar goed aan, uh, bijgedragen. aan bijgedragen. En we zijn heel blij ja. mee nog steeds. Dat kan me voorstellen. Ja. En uh, ja, toen zijn we gewoon langzaam een beetje gaan opnemen. Ja. En uh, voor de tijd dat we begonnen met opnemen... hadden we wel al onze toenmalige gitarist aangenomen, Jesper. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, eigenlijk tijdens het opnameproces hebben we Jesper de nummers geleerd. Yeah. Um, en... Ja, vandaar ook dat de, de, de, de kwaliteit van het album klinkt best wel oldschool. We horen van heel veel mensen van... Oh, vet, is een beetje oude nuclear sal, blablabla. Ik yeah. zeg van ja, het is gewoon kut, want het ging niet helemaal goed. Nee. <laughs> um, maar ja, dat is dus de reden waarom het klinkt zoals het klinkt. Omdat het echt onze ja. allereerste opnamepoging was. En ja, dat is, is heel leuk om terug te ja. horen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is, uh, de allereerste keer is altijd moeilijk. En, ja. en begin je altijd wat dramaturgischer of minder professioneel dan... Ja, ja zeker. Het tweede album, inderdaad. Ja. En uh, waren er specifieke bands die ook uh, jullie tijdens het schrijven van het album uh, hadden beïnvloed? Um, ja, mij 100% Metallica. Toch echt Metallica. Ja, Metallica. Nuclear Salt ook. Het album Handle With Care. Dat ja. is echt wel een van mijn favoriete thrash albums. Ja. En helemaal toen, toen dacht ik van ja, uh, als je dan thrash wil maken, dan is dat wel een soort staple, zeg maar. Ja, precies. Um, ja, en ook helemaal toen het erop aankwam dat ik moest gaan zingen. Want ik was helemaal geen zanger toen. Dat was ook nooit de bedoeling. Like. En uh, ja, toen hadden we een beetje het hele plaatje compleet. En toen zaten we van ja, kut, de zang. Ja, precies. Dat wordt ook nog aangevuld. Ja, en ja. toen... Uh, ja, het was echt een beetje een verhaal van, nou ik probeer het wel, dan hebben we in ieder geval iets staan. Ja. En dat werd het een beetje. Oké. Okay. En geen uh, zangles over wat er Nee, ook nooit te vergeven. Vanzelf, Helaas. Okay. Uh, okay. Heb ik ook wel gemerkt. Ja, ja ik heb meerdere keren tijdens die opname mezelf pijn gedaan. Oh. Ja, dat was gewoon echt heel dom, want ik had ook nooit gedacht dat het een blijvend iets zou zijn. Nee. Maar daar was ook nuclear salt wel heel erg een, uh, ja, een, uh, een voorbeeld in, want ik dacht van ja, die stijl is vet. Ja. Ik, ik wist van mezelf, ik kan wel die hoge facetto dingetjes, vind ik grappig om te doen. Ja altijd een beetje mee gegrapt om Judas Priest na te doen <laughs> in het heel open, ja. <laughs> uh, En uh, ja, toen dacht ik van, ja, nuclear salt kan het. Dan moet ik dat ook kunnen. Ja. Dat was gewoon een beetje mijn insteek. Ja, ik ga het gewoon doen. Ja. En, Goeie uh, insteek. Ja, vind ja. ik wel. Nou, het resultaat mag er zeker zijn, toch? Thanks. Uh, en waar haal je de inspiratie van de teksten van het album vandaan? Um, heel veel eigen ervaringen. Yeah. Ja, zeker wel. Ja, ik, uh, ik vind het een leuke uitdaging om de teksten... Um, uh, hoe, hoe, hoe zeg je dat? Een beetje metaforisch te maken. Zodat we mm -hmm. voor meerdere mensen, meerdere situaties uh, uh, aansprekelijk zijn aanspreekbaar zijn, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar um, nou, het zijn een heleboel dingen als ik bijvoorbeeld uh, merk dat ik onrechtvaardig behandeld ben of wordt of zo... dan vind ik dat heel fijn om weg te schrijven in zo'n stukje ja, tekst. Ja. En uh, bijvoorbeeld Wrong Hands... dat is ja, best wel een politiek geladen nummer. Ja. Ja, je kan het interpreteren als van... oké, okay, ik ben hier als persoon in een samenleving... en de, een, een politicus die een hoger zeggenschap heeft... die mm -hmm. heeft al het zeggenschap over mij. Ja. En die probeert zeg maar uh, zijn politieke plan aan mij te verkopen... zodat ik op hem ga stemmen. Dat, ja. dat zou je het interpreteren. Maar eigenlijk is het gewoon een hele persoonlijke situatie van... ik zat uh, onder de plak bij iemand... Ja. En daar kwam ik uh, op dat moment een beetje achter. En ik dacht van, ja, what the fuck man. Ja. Laat ik dit mij gewoon gebeuren. En ja. toen heb ik daar een liedje over geschreven. Dat ja. is wrong heads. Ja. Ja. Dat het Niet in de verkeerde handen valt. Ja, zo. precies. Ja. Ja. All right. En um, hoe hebben jullie dit album uitgebracht trouwens destijds? Gewoon uh, fysiek of uh, digitaal alleen? Fysiek en digitaal. Allebei. Dus ja, we okay. hebben cd's en uh, op alle streamingplatforms staat die. All right, nice. Ja. En ben jij trouwens ook de schrijver van de meeste teksten van de liedjes? Of, uh, ja, ja, ja, eigenlijk um, sowieso het laatste album, het vorige album ook. Oké, okay. Ja. Ja. En uh, werd het album ook een beetje goed ontvangen trouwens? Of door de critici en de fans? Voor een band die niemand kent, ja, mm -hmm. ja? zeker. Ja. veel, uh, veel streams ook. Op, uh... Ja, best wel. Oké. Okay. Ja, um, toen we het album uitbrachten, kende niemand ons. Ja. Nog nooit opgetreden ook. Uh, dat was een beetje het idee van we gaan mensen werven met dit album. Ja. Voor de band. En, uh, ja, volgens mij is het eigenlijk best wel, best wel positief ontvangen door de jaren heen. Steeds ja. meer mensen zeggen van... Oh, maar dat album, oh, die heb ik wel gehoord. En dan uh, ook wel mensen die bijvoorbeeld de albumkoffer kennen. Ja. En die gaan ons dan opzoeken. En die komen we dan tegen bij een, op, bij een optreden. En die zeggen dat dan tegen ons. Okay. Dat, vind ik, dat vind ik gewoon super vet dat, dat mensen ook, nou, ons ja. hebben ontdekt via de albumkoffer. En dan ja. de muziek ook nog vet komen en vinden. En dan komen ze bij een optreden kijken. En, ja. Uh, dus ja, redelijk positief. Allright. Ah, nou, ja. dat komen we gelijk bij mijn volgende vraag uit. Wie was er verantwoordelijk voor de artwork? Um, dat was iemand uit moet ik goed zeggen, Indonesië volgens mij. Okay. En um, ja, ik had wel een schets gemaakt van de artwork. Ik had inderdaad het idee van, ja, uh, zeg maar een schaakbord in een soort vallei... Mm -hmm. uh, die dan door hele rijke handen worden allemaal van die soldaatpoppetjes gespeeld. Alsof het, zeg maar, oorlog gewoon een spelletje is. Mm -hmm. um, en eigenlijk gelijktijdig was er iemand in die stuurde zo'n superstandaard berichtje van Instagram. Hey, friend, if you need artwork, send reply. <laughs> <laughs> en zo, oké, okay, I reply. En toen uh, ja, ging we een Special beetje praten. a for you. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> maar um, nee, ja, het was, uh, was best wel interessant. Want uh, ja, er zat best wel een taalbarrière tussen. Ja, dus dan klopt. moet je uh, ja, in je beste Engels gewoon proberen over te brengen wat je wilt. En ja. heel veel foto's van die schets sturen. Ja. Maar uiteindelijk best wel... Uh, trots op het resultaat. Best ja. wel heel trots op ja, het ja, resultaat. Ja, dat kan ja. En um, ja, de COVID-periode is dat natuurlijk uh, ja, na de release van jullie eerste album. Uh, ik neem in dat jullie bijna niet hebben kunnen optreden om het album te promoten. Klopt, klopt. ja. Ja, hoe hebben jullie dat uiteindelijk uh, gedaan uh, na de COVID? Uh, konden jullie weer wat meer optredens geven? Ja, we hebben sowieso tijdens COVID wel uh, een aantal optredens kunnen doen. Okay. Uh, ons allereerste optreden, die staat trouwens op YouTube, is heel leuk. Oh, dat okay. was bij de Metal Jam, yeah. uh, de Metal Jam Presents, mm -hmm. uh, in de Grote Wijver in Wormerveer. Nice. En er uh, was een livestream. En die hele livestream is zeg maar compleet multitrack opgenomen en gefilmd. Ja. En die staat op YouTube en dat was ja. ons allereerste optreden ooit. Ja. En daarna hebben we nog een keer met uh, Cryptosis in Patronaat gespeeld in het oh, voorprogramma. En dat was ook een, een zitshow. Um, en volgens mij hebben we ook nog een keertje in de duiker gespeeld. En ik okay. dacht dat in een soort tussenperiode was dat het allemaal net weer stiekem mocht en ja. toen weer niet, maar dat kan ik me niet goed herinneren. Nee, okay. En inderdaad, na de coronaperiode was het. Uh, Ging het weer los. Ja, dat was het langzaam een beetje opbouwen. Ja, precies. Ja. Ook uh, wat meer kunnen promoten uiteindelijk. Ook dat, ja. ja. ja belangrijk natuurlijk. Oké, okay, um, ja, het uh, eerste uur zit er alweer bijna op, uh, helaas. Uh, we hebben dan natuurlijk nog eentje voor jullie. Zo direct uh, na Pink Floyd's Echoes draaide ik de track van het album. En zo direct sluiten we af met een heropgenomen versie van Atomic Holocaust. En daar uh, wil ik uh, jullie uiteraard wat meer over vragen. Waar gaat het uh, tekstueel over? Uh, ja, eigenlijk... Uh, gewoon een hele brute directe weergave over hoe het is... als jouw leefomgeving wordt gebombardeerd. Mm -hmm. gewoon, ja, dat is, als, je, als je het zo zegt, dan klinkt het als, een, als een, onderwerp, gewoon een onderwerp. Maar als je er goed over nadenkt, hoe bizar zou het zijn? Wij zitten hier in de studio ja. en buiten ineens... wordt de hele wijk plat gebombardeerd. Ja. Alles wat je kent, alles wat je weet, is gewoon weg. Ja. ja. En dat is best wel een intens onderwerp om over te schrijven. En ik vond ja, het best wel een uitdaging om iets, uh, iets heel directs, iets uh, wat, wat echt een bepaalde emotie, een bepaalde woede overbrengt, mm -hmm. te schrijven. Ja. Uh, en daar gaat het nummer over. Dus inderdaad over een, uh, ja, een bomaanslag, een hele heftige bomaanslag op jouw uh, je leven. Je leven, ja, ja, ja precies. Uh, op het album staan dus twee nummers die jullie drie jaar later opnieuw hebben opgenomen. Hè? Daar is dus Atomic Holocaust eentje van. En we gaan er zo naar luisteren, naar die nieuwe versie. Mm -hmm. uh, ja, en waren jullie niet tevreden met uh, die originele opnames van deze tracks? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja? Ja, uh, Toen de tijd wel, hè, want dan is het gewoon je eerste ding. En dan ben je super trots dat het af is. Ja. Um, en later luister je het terug en denk je van ja. Hè? Toch niet helemaal. Ja, dat ja. kunnen we gewoon beter. Dat kunnen we beter doen. Ja, en in de tussentijd hadden we ook een paar andere mensen opgenomen bij ons in de studio. En dachten van, ja shit, dat kan niet dat andere mensen nummers beter klinken uit onze studio dan onze eigen nummers. Dat ja. kan niet. Nee, <laughs> dus um, ja, toen we uh, wilden we eerst alleen de Atomic Holocaust doen. Ja. En um, uh, goede vrienden van ons, Headless Hunter, die zeiden van, ja maar je moet de pile ook doen. Die is veel vetter, die is veel vetter. in <laughs> de pile doen. Nou, oké, okay, dan gaan we de pile ook doen. Ja, precies. Ja. Dus uh, vandaar die twee nummers. Oké, okay, ja. We hebben helaas geen tijd meer om de pijl nee. op te draaien vanavond. Um, uh, maar jullie hebben wel ook een uh, videoclip opgenomen bij uh, Atomic Holocaust. Ja. Uh, waarin uh, zwart-wit oorlogsbeelden te zien zijn. Uh, Waar gaat het nummer? Uh, ja. Of de, de, wat was de inspiratie erachter? Hoe is het idee voor de videoclip ontstaan? Um, we hadden toen uh, met een toenmalige uh, hechte vriend van ons uh, gekeken. van ja, wat, wat zijn de opties voor een videoclip? En hij wilde heel graag zijn, uh, zijn portfolio een beetje uitbreiden. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje zo van: yo, ik maak een videoclip voor jullie. Um, gratis. Ja. Nou, dat is nice. altijd ja. heel vet. Ja, ja, zeker. En de insteek was een beetje van ja, oorlog is een heel erg herhalend iets. Weet je ja, wel, of het nou een uh, middeleeuwse oorlog is of een oorlog die nu gaande is. Dat gaat allemaal om hetzelfde. Ja. En het is allemaal net zo zinloos. Precies. En dat proberen we uh, weer te geven in die videoclip. Ja. Dus als je ziet, het zijn allemaal beelden in het begin uit de Eerste Wereldoorlog, daarna de Tweede Wereldoorlog, daarna uit de Vietnamoorlog. Oh, er zitten oké, uh, dingen de uit de, ja, de Irakoorlog en daarna uit een hedendaagse oorlog. Ik weet niet meer zo goed welke, eerlijk gezegd. Uh, dus okay. je ziet ook door, het, door de videoclip heen... dat de beeldverhouding weer aanpast. En ja. de kleur komt ineens in het beeld. Want dat gaat dus mee met de tijdperiodes... waar ja, die oorlogsbeelden uit zijn oh, nice. En uh, ja, dus dat is echt een beetje om, om die visuele cirkel, uh, cirkel aan te tonen. Ja, nog van alle dagen. Hè? Want, uh, ja, helaas. Helaas ook weer in de tijd met veel oorlog, jammer genoeg. Ja. Uh, en is het ook uh, jullie meest uh, populaire nummer... Uh, als het gaat om de live shows? Uh, niet de meest populaire. Wel een nee. hele populaire. Ja. ja, ik weet niet... Thomas doet het heel goed. Het is er wel waar de meeste rotschiet wordt Ja, Toch wel. zeker. En ook vaak in jullie set opgenomen dit nummer? Absoluut. Bijna elke keer? Bijna wel, ja. Okay. Nou, Dank jullie wel voor uh, zover. We gaan er uh, net lekker naar luisteren zo direct. Uh, naar de heropgenomen versie dus van Atomic Holocaust. Origineel te vinden op hun debuutalbum Wrong Hands... dat in 2020 uh, verschenen is. Dan uh, zijn we straks na het nieuws van tien uur weer uh, terug... met meer verhalen van Obstructor, mijn speciale gasten van vanavond. Uit het mooie Haarlem natuurlijk. Met name over, het einde van, uh, over een eind vorige maand uitgebrachte tweede album Post Extinction. Dus blijf luisteren. Tot zo!